Volgens Buma dreigt de Nederlandse economie in de achterhoede van Europa te belanden, in het rijtje van Italië en Spanje. De CDA-leider zei dat naar aanleiding van nieuwe sombere cijfers over de bouwsector. Daar komen dit jaar nog 27.000 werklozen bij, verwacht het Economisch Instituut voor de Bouw. SNS Reaal is in overnamegesprekken met de Britse investeringsmaatschappij CVC Capital Investment. CVC staat aan het hoofd van een consortium dat SNS Reaal moet redden. Dat schrijft het Financiële Dagblad en dat wordt bevestigd door bronnen aan de NOS. CVC wil samen met enkele kleinere partijen de bankverzekeraar overnemen... als het lukt om de verliesgevende vastgoedpoot buiten de bank te plaatsen. Vanmorgen bevestigt SNS Reaal in een persbericht nogmaals dat er gesproken wordt met private investeerders.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 Hoogwater in de noordelijke provincies heeft niet geleid tot problemen. Waterschappen hadden voorzorgsmaatregelen genomen en hielden dijken goed in de gaten. In Delfzeil werden de dijkdoorgangen in de haven gisteravond gesloten... om te voorkomen dat de stad en de omgeving onder water zouden komen te staan. Rijkswaterstaat gaf gistermiddag een waarschuwing voor hoogwater... bij Den Helder, Harlingen en Delfzeil... vanwege de combinatie van springtij en harde wind. Dan het weer nog van het westen uit regen. Vanmiddag nog een enkele bui en periode met zon. Veel wind en het wordt ongeveer 9 graden. Morgen is het bewolkt en regenachtig en een graad of 7. ANWB Verkeersinformatie. Het zijn vooral ongelukken die nog voor files zorgen. Op de A7 van Horen naar Zaandam Bij Zaandijk, 6 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook rijstrook is daar dicht. Na een ongeluk op de A12 van Duitsland naar Utrecht bij de afrit Wageningen 11 kilometer. Ook een aanrijding op de A20 vanuit hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Klein Polderplein. 8 kilometer file en een afgesloten linker rijstrook. En de andere kant op vanuit Gouda naar hoek van Holland zorgt een ongeluk bij Spaanse Polder voor 5 kilometer. En daar is de rechter rijstrook dicht.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 Het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Goedemorgen, het is bijna zes minuten over negen. Zwaar is het in de bouw en niet vanwege het tillen van te veel bakstenen... want het wordt nauwelijks gebouwd. Zorgelijk ook voor de rest van Nederland, zegt CDA-fractieleider Buma. Je hoorde dat zojuist. Hij denkt vol vrezen aan de massale werkloosheid van de jaren tachtig. We gaan naar 600.000, dat is wat gaande is. We gaan naar de 600.000, al dus Buma. Hoge werkloosheid in de bouw zal nog verder toenemen, het blijft hier niet bij. De komende jaren verdwijnen 27.000 banen bovenop de 50.000 die al verloren waren gegaan. Dat verwacht het Economisch Instituut voor de Bouw. Directeur Taco van Hoek is dan ook somber wat betreft de toekomst. Uh, eigenlijk wat we gezien hebben is ook dat in uh, het afgelopen jaar niet alleen de productie flink is teruggelopen, maar uh, ook allerlei wat wij noemen voorlopende indicatoren enorm zijn teruggelopen. Dus het aantal vergunningen is enorm weggezakt.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 Het kabinet zou moeten inzetten op het creëren van banen, vindt Buma... en het verhogen van de bedrijfsinvesteringen. Hij roept premier Rutte en vicepremier Lodewijk Asscher op... om met grote spoed met een plan te komen. Je kan zien dat mensen op dit moment hun banen aan het verliezen zijn... en je dus wijs moet zijn en je beleid moet veranderen. En ik ben ervan overtuigd dat als die lucht komt in de woningmarkt... dat als mensen huizen gaan kopen, als er weer gebouwd wordt... dat dan ook de mensen weer gaan besteden...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 Uitkeuringsorganisatie UWV maakte deze week bekend... dat eh, het aantal banen met 85.000 zal afnemen. Vooral de banen in de bouw, industrie en het openbaar bestuur staan onder druk. Voor de economische crisis ontstonden jaarlijks ruim een miljoen vacatures. Nou, Na half tien reageert op deze zender ook op Brinkman van Bouw het Nederland... bij Karo Goedemorgen Nederland op cijfers van het Economisch Instituut voor de Bouw. En meer lees je erover trouwens op onze website. NOS.nl kunt u ook alle gesprekken terugluisteren. Het uh, digitale versie, de digitale versie van dagblad De Limburger en het uh, Limburgse dagblad zijn vanochtend slecht bereikbaar. Veel mensen proberen de internetversie van de krant te lezen omdat de krant zelf vandaag niet verschijnt en dat komt door een staking bij de drukker. Hoofdredacteur van de krant is Huub Paulussen, Goedemorgen. Heel goedemorgen. Nou hebben uw kranten verschillende webedities. Welke sites zijn overbelast op dit moment? Nou op dit moment gelukkig. Ja, maar inderdaad, tussen 7 en 9 hadden wij vanwege de enorme uh, pogingen van de mensen om onze digitale krant te bereiken op beide websites een probleem. Dus zowel de Limburger als de Limburgs Dagblad. Hmm. En inmiddels is er extra servercapaciteit ingezet waardoor het probleem verholpen zou moeten zijn. Had u niet verwacht dat er zoveel interesse zou zijn voor de krant online? Nou, dat hadden we wel verwacht. We hadden al echt... extra. Ingezet. En uh, dinsdag hadden we een noodkrant uitgegeven. Ook toen hadden we ontzettend veel bezoek op de site. En was het geen probleem. Maar vanmorgen was blijkbaar de aanwas zo groot... dat de zorgels dat niet aankonden. Uh, vervelend voor u als hoofdredacteur van de krant. U wil natuurlijk gewoon dat de krant bereikbaar is te lezen is. Liefst op de mat valt. Ja, dat is natuurlijk. Als je s morgens naar de Bieferbus gaat... en je ziet dan uh, twee landelijke kranten... en van je eigen krant ligt er een excuusbrief... Uh, die vanmorgen bij alle abonnees bezorgd is... Dat is geen prettig gevoel, nee. Nee. En dinsdag kon hij nog voorkomen hè? dat de krant niet werd gedrukt? Ja, dinsdag uh, was de eerste staking afgekondigd. En toen, uh, vanwege het nieuws van Beatrix, uh, hebben we kunnen voorkomen dat de drukkers tot actie overgingen. En maar een uh, klein deel van de krant is toen niet verschenen. En de rest gelukkig wel. Maar goed. Gisteren liep een nieuw ultimatum af. En uh, er is geen akkoord bereid tussen de rechten en de drukkers over het sociaal plan. Dat onderwerp van discussie is. Mm -hmm. En toen gingen we uit de lucht helaas. Ja. En wat is het probleem nou? Waarom staakt de drukker? Nou, het, het gaat om het feit dat een sociaal plan uh, voor een langere tijd zou moeten worden afgesloten... in geval van ontslagen of sluiting van de drukkerij. En uh, daar komen de directie en drukkers niet tot akkoord. Hmm. Maar dat zou dus kunnen betekenen dat het eind nog niet inzicht is voor u... Uh, het, het, dat het probleem uh, het met de nu voor ligt, uh, uh, ...moeten wij vrezen dat dit niet de enige keer zal zijn... Hmm. En wanneer kunnen de Limburgers weer een krant uh, op de mat verwachten? Nou, morgen morgenvroeg in ieder geval. Dat is zeker. Ik heb dat, dat uh, vandaag in ieder geval uh, geen staking zal plaatsvinden. Ik mag aannemen dat er uh, een poging wordt gedaan om dichter bij elkaar te komen. En dat is even voor ons ook even afwachten. Helaas in een rol uh, waarin je niet graag wilt zitten. Dat ben je afhankelijk van, uh, ja, van de drukkerij. Ja, precies. En u hoopt natuurlijk ook niet dat het allemaal veel duurder wordt. Kan ik mij zo voorstellen. Want die krant die moet wel tegen een bepaalde prijs verkocht worden commitment bij de lezer. Die betaalt vooraf voor het feit dat hij een krant krijgt en eh, tot onze grote spijt kunnen we daar nu niet aan voldoen. Nee. Althans niet op de manier waarop ze het van ons gewend zijn. Goed. Nou, voorlopig weer online, gelukkig. Nou, gelukkig wel, ja. Dank voor de toelichting. U ook bedankt. Hoofdredacteur van beide kranten. Dagblad de Limburger en het Dagblad. Huub Paulussen. Dan naar Groningen. Het lijkt erop dat het uh, hoge water in de noordelijke provincie niet heeft geleid tot grote problemen. Waterschappen hadden voorzorgsmaatregelen genomen. Dijkinspecteurs uh, hielden vannacht een oogje in het cel bij de Waddenzee. Ook verslaggever Matthijs Holtrop ging naar de zeedijk in de buurt van Lauwersoog. U woont hier uh, aan de dijk, net, net achter de zeedijk.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 Maar het is wel zo dat wij de dijk extra in de gaten gaan houden. En wat betekent dat? Dat houdt in dat wij eh, hier bij eh, Ternaat, Lauwersoog, de dijk extra gaan inspecteren om te zien of er eventueel schade aan optreedt. Nou, en met uh, Jan Visser mag ik even mee een rondje maken? Hé, hey, wat is dan... Uh, want uh, ook vroeger reden we uh, hier ook wel langs, maar, uh, maar dan had je geen licht erop. En dan had je ook gewoon een zaklamp, maar, maar daar zag je niks, hè.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 Nou, en daar moeten wij dan allemaal uh, weer verzamelen. Daar, uh, daar, daar ben je daar uh, zomer weer, weer een week mee bezig. Dus uh, deze wind, deze waterhoogtes leiden niet tot zorgen, maar wel tot een hele hoop werk. Daar zijn wij, wij wel in bezig. Ja. Nou, dat was het. Matthijs Holtrop bij de zeedijk in de buurt van Lauwersoog. En nu heeft inmiddels vernomen dat het allemaal inderdaad is meegevallen. Een nieuws uit de wielenwereld zo dadelijk. Een weeroverdoping. Lijkt erop dat er opnieuw een grote naam uit de kast komt rollen als gebruiker. Zo dadelijk meer. eerste verkeersinformatie, Bakker. 20 files nog, 75 kilometer bij elkaar. Het zijn vooral ongelukken die nog voor uh, wat problemen zorgen. Op de A7 van Horen naar Zaandam bij Weide-Wormer, 3 kilometer na een ongeluk. De rijstroken daar zijn wel weer vrij. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem bij de Alfred Oosterbeek, 6 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de rijbaan richting Utrecht. Er staat dus een knooppunt Velper -Broek en de Alfred Wageningen. 12 kilometer. De linker is afgesloten. Verkeer richting Utrecht kan bij te omrijden over de A50, de A15 en de A2. Op de A20, hoek van Holland-Gouda in beide richtingen bij Rotterdam-Spaanse Polder. Nog 5 kilometer na een ongeluk. Maar aan beide kanten is de, of zijn de rijstroken weer vrij. Dit is het NOS Radio 1 Het Lara Rensen. Uit Denemarken komt het nieuws binnen dat oud-Rabobank-wielrenner... Michael Rasmussen, Michael Rasmussen vanmiddag een persconferentie gaat geven. We gaan het even naar verslaggever Gio Libbens. Gio, nou, benieuwd. Wat denk jij? Wat gaat die dopingbekentenis doen? De Deense media die speculeren volop en die gaan er echt vol voor... dat hij vanmiddag om twee uur in Herning... dat ligt ergens een beetje daar, in, ja, in de kop van Denemarken... Zo tussen Aalborg en, en Duitsland...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 Heel interessant. Uh, ten eerste voert hij een rechtszaak, arbeidsrechtelijk verhaal. Hè? Uh, onterecht uh, op staande voet ontslagen in die Tour van 2007 door zijn eigen ploeg. Uh, daar, dat gaat om, uh, om, om veel geld, uh, zo'n beetje 5 miljoen uh, euro. Daarnaast uh, is er ook nog, uh, volgens de Deense media met name, uh, door Rabobank zwijggeld betaald aan uh, Rasmussen. En riskeert hij een bedrag aan boetes van in totaal, uh, bij elkaar opgeteld, 250.000 euro als hij uh, die zwijgplicht... Doorbreekt. Uh, maar zijn grote sponsor, en dat is de man van Christina Watches... dat is zijn huidige sponsor, de ploeg uh, waar hij nu uh, actief bij is... die heeft al gezegd dat hij uh, graag dat geld uh, voor zijn rekening neemt, die 250.000 dollar. En uh, die organiseert ook mede deze persconferentie. Ja, en dat zegt eigenlijk wel alles, dat hij uh, toch echt wel van plan is om uh, te, gaan, uh, te gaan praten. Ja, en uh, nog even over die man, hè, Dus die man van Christina Watjes, dat is uh, Klaus Hembo... Dat is de eigenaar en, en uh, die geeft dus ook mee die persconferentie. En er komt later van de middag ook nog een persconferentie van de Deense dopingautoriteit. Dus laten we maar gewoon even simpel zeggen, 1 in 1 is twee. Ja. ja, dat lijkt mij ook inderdaad. En zo'n nieuwe ploeg, dat is natuurlijk ook zijn, zijn, zijn wat structurelere levensader, ah, kan ik mij zo voorstellen momenteel. Ja, hij, hij, hij rijdt er al een tijdje bij, of hij is er al een tijdje bij actief. Uh, Tim daar niet al te zeer mee aan de weg, maar uh, laten we zeggen, die steunen hem toch echt wel door dik en door dun. Oké, okay. en wat kunnen de gevolgen zijn voor uh, de hele zaak? Um, het is de zoveelste renner natuurlijk die praat. Het is wel uh, de meest prominente renner tot nu toe. Als we even Thomas Dekker buiten beschouwing laten. Maar laten we eerlijk zijn, die moet nog gaan praten voor de Nederlandse dopingautoriteiten. Dus die heeft nog niet het hele verhaal gedaan. Uh, als Michael Rasmussen vandaag uh, echt alle namen gaat noemen. En ook vertelt wie erbij betrokken waren. Welke ploegleiders, welke artsen. Ja, dan zijn dat uh, natuurlijk uh, hele stevige gevolgen. Kan die natuurlijk... Ik probeer even door te filosoferen. door uh, de tegenpartij, met name door Rabobank. als leugenaar worden neergezet. Maar ja, het is toch wel duidelijk. als Rasmussen gaat praten. dat er dan uh, toch heel wat uh, lijntjes duidelijk worden. Oké. Okay. Verwacht jij trouwens binnenkort nog meer bekentenissen. van oud-Rabo-renners? Dat balletje gaat Ik wel rollen wel. zo, hè? Ja. Ja, het gaat rollen. We weten natuurlijk, Thomas Dekker, die komt binnenkort dan voor de dopingautoriteit. Dat, dat lijkt me een hele belangrijke. Ja, en dan is toch het wachten op die grote namen, die grote Nederlandse namen. En de namen vallen voortdurend, ze ontkennen voortdurend Michael Bogert, Erik Dekker. Dat soort renners uit die periode, de ploegleiding uit die periode, Theo de Roy, Erik Breukink, Adrie van Houwelingen, Geert Leinders de ploegarts. Ja, dat zijn nu de mensen waar iedereen op zit te wachten als daar nou eens eindelijk een duidelijk verhaal van komt. Goed, nou, wij wachten samen met jou uh, de rest van de dag af. Gio Lippes, u hoort hem uiteraard op deze zender terug. Dan naar Groot-Brittannië en Algerije. Want die gaan intensief samenwerken om terrorisme te bestrijden. Dat zei premier Cameron gisteren op bezoek bij zijn Algerijnse collega. Dat bezoek komt kort na een dramatisch verlopen gijzeling... van werknemers van een gaswinningscomplex in Zuid-Algerije. Onder hen ook een groot aantal Britten. Volgens Cameron moet er alles gedaan worden om de Britse belangen in het buitenland te beschermen. We are a country that looks out to the world. We have people working in every part of the world. And when terrorism grows up in different parts of the world, it damages our people and our interests in those parts of the world, but also back at home as well. Hmm, Arjen van der Horst in Londen. Arjen, is dit waarom Cameron naar Algerije ging specifiek die Britse belangen veiligstellen? Ja, veiligheid was dan ook nummer één op de agenda van deze onderhandelingen. Beide landen willen intensief samenwerken. De Britten gaan de Algerijnen helpen om hun luchtruim en de grenzen beter te beveiligen... zodat ja, dat, uh, te terroristische groepen die voortdurend over die grenzen heen steken... bijvoorbeeld tussen Mali en, uh, en Algerije, dat dat moeilijker zal worden. Maar ja, het ging niet, ook niet alleen om veiligheid trouwens. Er werd ook gesproken over handel, energie, heel belangrijk en investeringen in het onderwijs. Een belangrijk bezoek op een bijzonder moment, toch? Ja, dit bezoek is niet zomaar. Het is natuurlijk niet los te zien van de, de gijzelingsactie... waar je het al over had, hè? eerder deze maand... waar ook zes Britten om het leven kwamen. Cameron die had deze week al een bezoek gepland aan Afrika. Hij zou naar Liberia en Ghana gaan. Nou, dat bezoek aan Ghana heeft hij afgezegd... en is dus uh, in plaats daarvan naar Algerije uh, gegaan. Cameron zegt ook dat terrorisme hier heeft ook een impact op ons en daar moeten we alert op zijn. Hij verwees ook natuurlijk naar de situatie in Mali. Uh, Cameron die steunt de Franse actie. Hij stuurt ook 330 militairen naar Mali en uh, de buurlanden... om de plaatselijke strijdkrachten op te leiden. Uh, daar is overigens wel kritiek op hier... want de Britse strijdkrachten uh, die krimpen flink vanwege bezuinigingen. Daar gaan tienduizenden banen weg. En We hoorden de afgelopen weken ook generaal zeggen dat ze geen uh, nieuwe operaties eigenlijk aankunnen. Cameron zegt, dit blijft kleinschalig, dit wordt geen tweede Afghanistan voor ons. Okay. En hoe is de uh, verhouding tussen Groot-Brittannië en Algerije? Want we hebben verschillende deskundigen gesproken over Algerije in de afgelopen weken. Die zeggen dat Algerije vrij afgesloten is uh, voor contact met, met andere landen. Ja, die relatie was ook vrij cool tussen de Britten en de Algerijnen. Maar je ziet wel dat die de afgelopen jaren steeds uh, warmer is geworden... Um, Algerije was natuurlijk vanwege het koloniale verleden... Uh, toch de diplomatieke achtertuin van Frankrijk geweest. En de laatste jaren zie je dat nu wel veranderen. Uh, Algerije levert ook 5% van het Britse gas. Uh, het Britse BP is actief in Algerije. Het handel is toegenomen. Uh, en dit bezoek van uh, de premier was ook de eerste keer... dat een Britse premier Algerije bezocht... Uh, sinds het onafhankelijk is geworden. En dat geeft wel aan dat de Britten steeds meer belang geven aan deze regio. Dank je wel. Arjen van der Horst over het bezoek van Cameron aan uh, Algerije. Dan nog eventjes naar die cijfers... Dat we al de hele ochtend hebben bezig gehouden. Cijfers uit de bouw van het Economisch Instituut voor de Bouw. Uh, ja, Dat was wel vrij dramatisch. Slechte vooruitzicht, het gaat momenteel slecht. En het wordt niet veel beter, voorlopig. Er worden voor de komende jaren nog tienduizenden ontslagen verwacht. Marco Pien Visser duikt vanochtend in de bouwwereld. Hij was al bij een bouwbedrijf. Hij sprak met een architect die het ook zwaar heeft. Marco Pien, waar ben je ja. nu? Uh, ik ben nu bij een hele belangrijke toeleverancier in uh, Veen, Dat is Raap Karger. Dat is een, een, een keten hè, met een stuk of veertig uh, vestigingen. En die doen in bouwmaterialen. Nou, je kunt hier, het is hier zo groot, het is hier 80.000 vierkante meter. Je hebt hier een auto of een fiets nodig om van de ene kant naar de andere kant van het bedrijf je uh, te bewegen. Meneer Heidanus, goedemorgen. Ja. Goedemorgen. U bent een landelijke baas, hè? Uh, directeur Sales and Operations ja. bij Raap Karger. U heeft de cijfers gehoord? Ja, ik ben uh, vanmorgen natuurlijk vroeg opgestaan, speciaal voor dit programma. Ja. En, uh, en voor uw bedrijf ook, neem ik aan? Uiteraard. Uh, ik, ik, ik, ik wou me natuurlijk goed voorbereiden. En voor mijn bedrijf is het natuurlijk enorm belangrijk uh, hoe die cijfers eruit zien. Kunt u het bevestigen, het beeld van uh, dat economische bedrijf? instituut? Ja, dat kan ik zeker bevestigen. Uh, misschien is het goed om te weten... Uh, wij doen zaken met Raab met 20.000 mensen. Uh, klanten. Uh, en dat is eigenlijk... Uh, ja, er zijn 100.000 klanten in Nederland. Dus we hebben een goed beeld van wat er bij onze klanten gebeurt. Ja. En op dat gebied verrast me deze, ja, deze prognose en deze voorspellingen van uh, ja, het Economisch Instituut voor Bouw Nijverheid niet. Nee. Uh, meneer Hoekstra. Goedemorgen. goedemorgen, goedemorgen meneer. Vestigingsleider. Er werken hier ongeveer 200 mensen. Ja, klopt. 200 personen werken hier. Uh... Heeft u daar al mensen naar huis moeten sturen? Nou, substantieel. Substantieel. We hebben wel uh, hier en daar moeten kijken naar uh, wat, uh, wat mogelijkheden en uh, wat... Uh, Overcapaciteit had, maar dat is binnen de perking gebleven. Meneer dus jullie verkopen zo'n beetje alles: hè? van dakpannen tot onderleg, weet ik veel wat allemaal. We hebben een heel breed pakket van bouwmateriaal. Vertelt u eens wat over uw omzet? De afgelopen jaren. Nou, uiteindelijk wat uh, belangrijk is. Uh, dat is denk ik ook kenmerkend. Dat we eigenlijk ook een behoorlijke boost hebben gehad bij ons bedrijf. Uh, vijf jaar geleden heb ik al verteld. Toen zat eigenlijk het omzet op het uh, hoogtepunt. Uh, toen zijn we ook echt overvallen door de, eigenlijk de eerste crisis. Uh, ja, we kunnen dit jaar wel stellen uh, dat we niet zijn overvallen. Uh, maar dat eigenlijk de omzet uh, afname. En wij praten over uh, volumeomzet wat afneemt. Veel, noemen ze het getal? Uh, van circa 15 procent. 15 procent. Ja. En dat is natuurlijk uh, ja, behoorlijk veel. En dat is wat anders dan de krimp. U hebt het afgelopen jaar ook een aantal vestigingen moeten sluiten. Klopt. We, hebben, uh, we hadden in totaal 43 vestigingen. En daarvan hebben we drie concreet moeten sluiten. En gelukkig hebben we die op een hele goede manier kunnen integreren met bestaande vestigingen. Ja. Hoe, hoe ga je nou om met zo'n crisis als, als ondernemer in bouwmaterialen? Ja, wij, wij zoeken natuurlijk... Uh, kijk, we kunnen er niet voor weglopen. Dus we weten hoe er, uh, waar we voor staan. Dus we moeten proberen om uh, zelf innovatief bezig te zijn. En de mogelijkheden te zoeken. Waardoor... Hoe doe je dat? Wat doe je dan bijvoorbeeld? Uh, wij zijn bijvoorbeeld bezig met een eigen uh, uh, Greenworks. Nou, Greenworks dat is in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja. En dan kunnen we... De, wat tegenwoordig is dat, is dat hot, is dat... Het verhaal. Groen, als het maar groen, groen. is. En het gaat om hoe groener, hoe mooier. En daar, zijn, en daar zijn wij op ingesprongen. Hoe doe je dat dan? Wat dan? We hebben een concept met uh, al onze toeleveranciers uh, hebben bedacht. En daar zijn uh, een 115-tal producten zitten daarin. En die, en die hebben een bepaalde score. En die sluiten aan op het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Yes. En dat doen we samen met onze leveranciers. En we staan volgende week ook op de bouwbeurs. En dan kan, uh, iedereen kan ons daar komen bekijken. Kijk, meneer is. je moet als ondernemer, ik opmerk het aan jullie hè positief blijven, hè, ondanks de tegenwind. Ja, ik heb daarvoor, een, denk ik, een, een, een mooi, mooi gezegde. Uh, de, de optimist uh, die, die zegt, als, als, als de wind is, hè, die draait te zijn... en op een gegeven moment die zegt, de, de wind gaat veranderen. De pessimist zegt, uh, ja jongens, waar hebben we toch mee te maken? En, uh, het waait erg en de realist die zegt gewoon ik ga de bakers zetten, ik ga de zeilen verzetten. En dat is voor ons denk ik thema, voor ons bedrijf. Wij zullen wel degelijk moeten anticiperen op de situatie in, zeg maar, in, in de bouw op dit moment. Uh, maar daar hebben we alle vertrouwen in dat we dat op een goede manier gaan aanpakken. U zei het net ook al heel mooi tegen mij, u zei wij bevinden ons in een nieuwe realiteit. Exact, kijk uh, ik denk dat dat ook... Uh... Denk ik denk dat de kern is van het verhaal, uh, wij praten niet meer over crisis. Uh, uh, wij praat... we, staan, we zitten er middenin, maar goed. <laughs> we praten er niet meer over. Nee, precies. Uh, nee, kijk, ik denk dat het makkelijker is om te praten je over... Je moet ook niet je kop in het cement steken natuurlijk, hè? Dat gaan we ook zeker niet doen. Uh, de, daarom ook de term een nieuwe realiteit. En uiteindelijk is het voor ons natuurlijk van belang... in welke mate kun je met minder omzet toch een pad beter rendement behalen. Heren, ik wens u sterkte. De heren Heidanus en uh, Hoekstra van uh, Raap Karger... steken de kop niet in het cement en proberen er het beste van te maken... in deze nieuwe realiteit in Veen. Terug naar Hilversum. Dankjewel, Mark Robin Visser. En zijn belevenissen van vanochtend vindt u uh, op het webblog van het Radio 1 Journaal. En dat vindt u weer op onze site nos.nl .no. En ook meer daarover de cijfers van het EIB. En ik vermoed zomaar... Sven Kokkelman, goedemorgen. Goedemorgen. Dat jij het er ook over gaat hebben zo. Jazeker. He? Met Elko Brinkman, voorzitter van uh, Bouwens Nederland. Uh, nou ja, die cijfers. Maar ook een plan om de grondprijzen goedkoper te maken. Daarmee zou die bouwsector ook een extra zwengel kunnen krijgen. Grondpolitiek dus. En bij mijn weten was dat de oorzaak van de val van het kabinet. Mm -hmm. Den Uil in de jaren zeventig. Door toedoen van uh, Dries van Acht toen, voorman van de KVP. Goed. Dan uh, de aardbevingsrisico's als gevolg van gasboringen. Die zijn groter dan gedacht. Dat worden we deze week al. Dat heeft ook grote gevolgen. hele grote gevolgen voor de Dijk. En dat is interessant gezien het feit dat het hoogwater was vannacht. En de bussen in Napels rijden niet. Wij hebben problemen met de Vira, ze hebben daar problemen met de bussen. Er is geen geld meer voor brandstof. Dat er meer zo meteen bij de KRO. Dat rijdt lastig, hè? Dat rijdt lastig. Ja. Italië en openbaar vervoer. In Goedemorgen Nederland Eerst nu het nieuws. Hier is Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. SNS Reaal voert overnamegesprekken met de Britse investeringsmaatschappij... CVC Capital Investment. CWC, CVC staat aan het hoofd van een groep bedrijven die SNS moet redden. Dat schrijft het Financiële Dagblad en het wordt bevestigd door bronnen aan de NOS. Burgemeester Rombouts van Den Bosch schaamt zich voor de toeschouwers... die oerboudgeluiden maakten tijdens de wedstrijd Den Bosch-AZ. De groep toeschouwers richtte zich dinsdag op de zwarte AZ-spits Altidore. Romboud schrijft in een brief aan de Spits dat een heel klein deel van de aanhang laat zien dat het geen respect heeft voor anderen. Shell heeft vorig jaar minder winst gemaakt dan in 2011. Het bedrijf verdiende 27 miljard dollar, een daling van 6 procent. En Shell boort nu dagelijks ruim 3,4 miljoen vaten olie en gas op en dat is 3 procent meer dan in 2011. En Friesland zet vanochtend bij Lemmer het Woudagemaal weer eens aan... om van het overtollige water af te komen. In Friesland was al veel neerslag gevallen en er wordt meer regen verwacht. Rijkswaterstaat waarschuwde gisteren voor hoogwater. Maar problemen daardoor deden zich in de noordelijke provincies niet voor. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie, nog 13 files, 40 kilometer bij elkaar. De meeste zijn nu heel snel aan het oplossen. Nog wel vrij veel vertraging op de A12 van Duitsland naar Utrecht... Na een ongeluk bij knooppunt wordt nog 8 kilometer. Maar alle rijstroken zijn weer vrij. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht is tussen Bezel en Roermond helemaal afgesloten. Daar staan een kapotte vrachtwagen. De Swammetunnel is tijdelijk helemaal dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Gemeenten moeten stunten met bouwgrond om de bouw weer aan de praat te krijgen. In Napels is er geen geld meer om stadsbussen te laten rijden. Aardbevingsrisico's door gasboringen bedreigen de veiligheid van dijken en het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is 3 um, over half tien bijna. Dit is De Cairo met Goedemorgen, Nederland. Jet Mok komt vandaag vanuit Raamsdonk Veer. In Brabant, waar vanavond de Zeeuwse watersnoodramp wordt herdacht. Volg ons op Twitter, hashtag GML Radio. En reacties en vragen kunt u ook kwijt op goedemorgen Nederland. Ja, u hebt het gehoord. Vanochtend ongetwijfeld. De hoge werkloosheid in de bouw zal nog verder gaan toenemen. Sinds het uitbreken van de crisis zijn er al 50.000 fulltime banen verloren gegaan de komende twee jaar. Zullen er nog eens 27.000 uh, achteraan komen. Banen die dus verdwijnen, verwacht het Economisch Instituut voor de Bouw. Alko goedemorgen. goeiemorgen. Goeiemorgen, Alko Voorzitter van Bouw in Nederland. Uh, eerst maar eens uw reactie op die cijfers. Ja, op zichzelf bekend, omdat we elke dag in die nadigheid uh, zitten. Maar laten we... In ieder geval ook een aantal elementen eruit pikken die aangeven dat het zin heeft dat we de boel nu anders aanpakken. In de sector is veel sociaal verdriet, werkloosheid en we zien tegelijkertijd dat die bouwmarkt aan het veranderen is. De klant is meer individueel te benaderen in plaats van bij wijze van spreken via een grote vergadertafel op het stadhuis. Je ziet hè, dat er enorm aan kostenbesparingen wordt uh, gedaan in de bedrijven. Uh, je ziet uh, ook dat er bij aanbestedingen echt wel uh, nieuwe contractvormen uh, mogelijk zijn. Ja. Maar wat je tegelijkertijd ook ziet is dat uh, bijvoorbeeld wel door bedrijven wordt afgeschreven op de... Grondprijzen uh, zoals zij hadden gedacht dat ze die ooit zouden kunnen maken. Nee, dus. Terwijl gemeenten uh, nog steeds de grondprijzen uh, hoog houden. Gemeenten verhogen de belastingen. Uh, de centrale overheid is bezig om de investeringsruimte voor gemeenten en provincies te beperken. Ja, dat helpt natuurlijk allemaal niet. We moeten nee. niet doen alsof er helemaal geen geld uh, is. Maar je moet de boel in beweging houden. Ja, Taco van Hoek, de voorzitter uh, of de directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw, legt de uh, bal bij de overheid. Komt allemaal door overheidsbeleid. Met deze malaise. Maar, nou ja, ik, ik vond het wel heel opvallend uit de analyse van de EIB... dat wij in vergelijking met andere landen het echt heel slecht doen. Wij hebben zelf vanuit de bouw altijd gezegd... wij hebben hier niet een woningmarkt die uh, vergelijkbaar is met de zuidelijke landen... waar tweede huizen met hypotheken werden gefinancierd... waar veel voor leegstand werd gebouwd. Dat is in Nederland niet zo. Integendeel, er zijn grote wachtlijsten weer in Nederland. Dus het is niet zo uh, dat we voor niks bezig zijn uh, geweest... maar de financiering, uh, die is overdreven door, door risicoanalyses... Bepaalde, Yeah. Uh, uh, uh, uh, geweest en daar legt denk ik van de hoek de vinger terecht bij. We hebben nu ook gezegd, probeer nu als de donder, uh, kabinet, pensioenfondsen, banken, uh, anderen... ...ervoor te zorgen dat die hele financiering weer op gang uh, komt. Dat hoeft de staat geen geld uh, te kosten. Ga nou ook eens na als mensen zeggen, nou luister eens, ik heb op zichzelf voldoende ruimte om maar de helft af te lossen van mijn hypotheek... en de andere helft, dat betaal ik zelf wel. Dan ja. krijg ik geen aftrek meer van de hypotheekrente bij de staat, oké. Okay. Maar op die manier heb ik wat meer liquiditeit om ja. me in de maar, economie te houden. Maar dat punt is gepasseerd in de Eerste Kamer... waar u in een andere hoedanigheid weer zit als senator voor het CDA... en ook nog de hoogste in rang daar. En daarvan heeft de minister gezegd, dat gaan wij niet doen. Wij gaan het plan niet aanpassen. Nee, dat heeft de minister niet gezegd Want ten eerste heeft minister Asje van de week nog gezegd, we praten door. Ik ben zelf nog bij minister Blok geweest. Dat gesprek gaat door. Maar Bouwen Nederland, en ik praat hier voor Bouwen Nederland, heeft altijd gezegd, u overdrijft met uw risicoanalyse in de praktijk van het leven uh, lossen de mensen zeker de helft van hun hypotheek uh, af. Er zijn ja. tal van mensen die aan het loket van de bank komen die wel meer kunnen betalen. Ja. En we moeten ons tegelijkertijd als burgers realiseren ja. dat wonen ook wat duurder wordt, ook ja. aan de huurkant. Goed, uh, dat zijn op zichzelf bekende punten. Uh, het punt dat u vandaag inbrengt zijn die grondprijzen. Dat zijn uh, prijzen uh, van grond uh, in eigendom of bij bedrijven, maar vooral ook in uh, eigendom bij gemeenten. En die gemeenten, die uh, verdommen het nog, uh, om het maar even plat te zeggen... ...om af te schrijven, althans de meeste gemeenten... ...om af te schrijven op die grondprijzen... ...waardoor eigenlijk grond te duur is om op te bouwen. Heb ik het goed? Nou, maar u maakt in uw uh, aankelen ook meldingen van grondpolitiek. Het gaat ons niet om de grondpolitiek... ...want ook op erfpachtgrond uh, kan gebouwd worden en gekocht en, uh, en gehuurd. Dus we moeten er niet een principieel debat van uh, maken. Maar het is raar dat de overheid dus kostenverhogende maatregelen treft... En uh, uh, uh, wij allemaal bezig zijn in de sector om het voordeliger uh, te maken. En de financieringskant, ja, even naar de verhuurdersheffing, uh, uh, op zichzelf is begrijpelijk dat iedereen een bijdrage moet leveren, iedere sector, aan de oplossing van de budgettaire nood. Uh, maar tegelijkertijd, als je kijkt hoeveel huren er nu worden geïnd, minder dan zou kunnen, hoe, hoe, hoe weinig de doorstroming op gang komt, hoe, hoe ja, kostbaar na verhouding de... De hele aanpak van, van, van beheerskosten uh, is in corporatieland. Dan zeggen ja ook daar zou je nog een bijdrage met elkaar kunnen zoeken om ja. die investeringen op gang te houden. Ja. En ik vind wel dat die verhuurdersheffing alleen door kan gaan als er ook een fatsoenlijk investeringsprogramma mogelijk blijft. Ja. Toch nog even terug naar die grondprijzen. Hoeveel moet er af ja, het verschilt echt van gemeente tot gemeente. Een aantal gemeenten is bezig. Soms kan het wel 40, 50 procent zijn, soms is 10% procent al voldoende. Je hoeft ook niet ineens alle gronden uh, af te schrijven. Waar het om gaat is dat. Die mensen die nu zeggen, doe mij een kavel, als groep of alleen... Eh, ga daar dan met een realistische grondprijs aan de slag. Kijk, een, een, een weilandje wat misschien pas over tien jaar aan de beurt... is, dus ja, dat kan me eerlijk gezegd niet zo verschillen eh, Wat de grondprijs daarvoor doet, die wordt toch niet gerealiseerd. Waar het om gaat, is dat daar waar de mensen nu in de rij staan... Ja. of zouden kunnen staan, dat je daar de grondprijs verlaagt. Ja, maar dan hebben we toch ook weer de kwestie van vraag en aanbod. Hoe groter, de vraag, hoe, of hoe groter het, het aanbod, hoe lager de prijs... en hoe groter de vraag, hoe hoger de prijs. Ja, u, u bent een, uh, goed ingevoerd in de markten. Maar waar het natuurlijk om gaat. is dat wij uh, uiteindelijk uh, die grondprijs. Uh, inderdaad in die individuele situatie. komt een individuele koper, al dan niet een groepje. Uh, en er is een individuele verkoper, zegt de ontwikkelaar samen met, met de gemeente. nou Wat die er op dat moment voor kunnen betalen. wat, wat, wat de bank eventueel ook in wil bijspringen. ja, dat is dan. De marktprijs. Ja. Dat kan in Apeldoorn anders zijn dan in Amstelveen. Dus u doet een oproep aan het lokale bestuur, dus gemeenten... om realistischer om te gaan met hun grondprijzen. Ja, luister. Die moeten natuurlijk dan aan de burgers vertellen. Wij hadden gedacht dat we 100 kregen. Het blijkt maar 75 te zijn. Wij kunnen dus een aantal andere voorzieningen u niet bieden als inwoners van de gemeente. Dat is de realiteit. Ik snap best dat dat politiek ingewikkeld uh, is. Maar we moeten ons realiseren hè, dat investeringen... ...belangrijker zijn dan korte termijn activiteiten. Dus allerlei gesubsidieerde activiteiten. Ik zal u een voorbeeld noemen, ik krijg ongetwijfeld de kritiek... ...van mijn kleinkinderen dat ik het genoemd heb. Maar de speeltuin, waarom moet die gesubsidieerd worden? Dat kunnen buurtbewoners toch ook onderling regelen. Even om de komende dagen ook weer wat op de radio aan nieuws te hebben. Wij moeten een serieuze afweging ook aandurven. Wat gaat langer mee? Wat kunnen burgers zelf doen? En de lasten dan weer verhogen? Dat schiet niet op. Laten we ook gewoon het eerlijke debat voeren... ...dat investeren in woningen, in en dergelijke, dat je daar meer plezier van hebt, meer werkgelegenheid, de economie heeft daar meer baat bij dan dat we subsidies stoppen in de speeltuinvereniging. Ja, maar wilt u dan zeggen dat de buurt zelf een speeltuin moet gaan bouwen? Uh, nou, bouwen is een groot woord, want vaak is een, een veldje dat beschikbaar daarvoor uh, uh, kan komen uh, al, al belangrijk. Maar ja, dan gaat maar opa Brinkman in, over in de het weekend... Laat me niet het hele debat over de speeltuin voeren. Nee, maar u draagt het voorbeeld zelf aan. Dus, ja, dus omdat ik, ik krijg dan meteen het, het beeld van opa ik, Brinman, de bouw die... spreek. ik spreek ook hier uh, erover dat investeringen ja. uh, uh, en een woning, uh, is die, die, de huur zal dus omhoog uh, gaan. Wat ja. de koper er zelf voor moet betalen, uh, dat is meer. Maar waar we nu in zitten is dat het helemaal niet fietst. En vandaar dat ik zeg, overheid helpt nu dat die financieringsmethodiek ja. eh, zowel aan de huurkant als aan de koopkant weer beter op gang komt. En overdrijf niet met je risicoanalyses. Ja, goed. Maar de, uw oproep aan het uh, lokale bestuur is dus duidelijk. Wees daar reëler in, want dan kun je in ieder geval zorgen dat die grondprijs wat lager is. Uh, en dan zou dat een stimulans kunnen zijn voor nieuw te bouwen huizen. Goed, dan nog even. Ja, het is altijd lastig om met u te praten, want u zit altijd in verschillende hoedanigheden. We hebben nu met u gesproken in, in, in uw hoedanigheid als voorzitter van Bouwend Nederland. Uh, maar u bent ook senator voor het CDA. En dit onderwerp ligt ook in de Eerste Kamer heel gevoelig. En ik hoorde toch uw collega van de week uh, echt met dreigende taal komen. Uh, als dit kabinet de plannen voor wat betreft de hypotheekrenteaftrek niet aanpast... dan kan dit kabinet op andere punten niet rekenen op steun van het CDA. Nou ja. Ik hoorde Buman vanmorgen over de radio, die zegt dat het grote probleem van ons allemaal is hoe krijgen we de economie op gang. Ja. En de binnenlandse economie, dus zeg nou maar, maar even, alles wat in de winkelstand gebeurt en in de bouw is daar essentieel. in. dat wordt ook door het kabinet herkend. En nou is de kunst om zonder enorme bedragen, zeg maar in wijze spreken, rond te strooien, toch een beweging in te krijgen. Nou, ja. wij hebben in de Eerste Kamer gezeten en wij waren VVD, PvdA en CDA... Zorg nou dat de investeringen overeind blijven. En daarvoor kun je echt nog wel een aantal dingen doen die niet ontzettend veel geld kosten. die voor een deel ook door derden kunnen worden geregeld. Het bekende voorbeeld van als je sneller de bestemming van het voormalige kantoorbanden wijzigt... waardoor er andere dingen mee kunnen. geld bijvoorbeeld, ja. Maar ook het punt van, zorg er nou voor dat het interessanter wordt voor pensioenfonds... en andere beleggers om weer in de woningmarkt te investeren. Dat is meer een kwestie van zorgen dat er een financieringstechniek is en een risicoanalyse die ook reëel is. We moeten maar... niet doen alsof het Nederland geen woningbehoefte is, want er zijn enorme wachtlijsten. Ja, zeker. En de, en, de, en de tekort aan woningen dreigt op te lopen in de komende jaren, dat zou je nu niet zeggen met al die huisprijzen. Maar dat kan dus het kabinet samen met de Nederlandse ja. Bank en andere autoriteiten ook vaststellen zonder dat je met Brussel ruzie krijgt. Ja. Je kunt als kabinet zeggen, wij gaan voortaan de huurinning ja. regelen en alle inkomenspolitiek, die gaan we niet van Groningen tot Maastricht allemaal ter plaatse laten regelen. Dat ja. regelen wij samen met de Belastingdienst. Ja, het zijn op zichzelf operationele dingen die ja. geen geld kosten. Goed, met andere woorden, het dreigement blijft dus wel van kracht? Eh, nou ja, zoals ik het in ieder geval eh, daar met die pet op erover spreek, zeg, als de investeringen eronder lijden, dan eh, is dat een verkeerde maatregel en dan zullen wij dus zware bedenkingen houden. Juist, dus het dreigement blijft van kracht? Nou, ik spreek niet een dreigement, ik ben praktisch, ik, ik kom voor een gerechtvaardigd <laughs> ja. belang op in dit geval, ja. dat er geen wachtlijsten zijn. En dus blijft het dreigement van kracht? Ja, nee, ik uh, hoor dat de uitzending tot een eind komt. Oh ja. <laughs> nou, de uitzending nog niet hoor. <laughs> Goed. Uh, en van grondpolitiek, want dat was natuurlijk nog het andere punt. Daar, uh, daarvan is geen sprake, want dat ligt natuurlijk historisch zeker in een combinatie van uh, christendemocraten en uh, sociaaldemocraten. Namelijk het kabinet en de lacht dat nogal gevoelig, want daar ook. Ja, maar het kabinet dit, dit is verder geen haastprobleem, dit moet in iedere gemeente uh, besloten worden. En, en er zijn tal van voorbeelden waar bouwers en ontwikkelaars meedoen, ook in erfwachtconstructies. Maar doe nou niet alsof uh, erfwacht ineens oplossing voor alles is. Dus je kunt ook een, een oplossing, een, een besluit nemen dat voor een paar jaar ja. geldt. En dat je zegt, nou als het over een paar jaar Beter nog gaat, zegt, dan, gaat dan delen we met elkaar het risico. En de winst delen we ook weer daarna. Goed. Het gesprek is ten einde. <laughs> Jammer. Ja. Tot de volgende keer. Volgende keer. Dank, Dank u. Dag. Goeiedag. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een uh, nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Ruud Lubbers heeft in Nieuwsuur openhartig gesproken over zijn gesprekken met koningin Beatrix. Heeft Lubbers hiermee het geheim van Noordeinde geschonden? Dat is de vraag aan hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans. Nou, ik denk niet dat hij het geheim van Noordeinde heeft geschonden. Hè. Het geheim van Noordeinde houdt in dat uh, er over het beraad uh, tussen de ministers... En de koningin eh, niet wordt gesproken. Maar eh, de heer Lubbers is natuurlijk op het ogenblik geen fungerend minister meer. En zeker geen minister-president ook. Dus in die zin heeft hij dat niet gedaan. Um, maar we moeten niet vergeten dat die regel van het geheim van het einde eigenlijk een soort fatsoensnorm is, uh, dat je dat niet doet. Um, ook om de majesteit te beschermen, natuurlijk. Uh, Koning is onschendbaar, ministers zijn verantwoordelijk. Um, en die fatsoensnorm, um, ja, of die daarbij in de buurt is geweest, kan. Je vragen bij stellen. Uh, want hij was natuurlijk wel heel erg open over een aantal zaken. Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar goedemorgen Nederland voor uw vraag van vandaag. Terug naar raamsdonks. Raams Veer. Jet mok. Vanavond wordt de Zeeuwse watersnoodramp herdacht ook in Brabant. Want ook in Brabant eiste Die watersnoodramp, honderden levens, 30.000 mensen moesten hun huis en haard verlaten, omdat die storm het water allemaal ineens hen overkwam. Ik sta hier voor het huis van Jan Kommers. Meneer Kommers, u was zes jaar toen die storm uitbrak. Dat is nu vandaag precies 60 jaar geleden. Kunt u ons vertellen hoe dat er toen aan toe ging? Ja, dat uh, ligt me nog steeds vers in het geheugen. Het is namelijk zo, ik was een klein menneke van zes jaar... en dan maakt dit soort dingen een heel mooie indruk. Want we waren het gewend om iedere winter een paar keer ja, dammen te moeten leggen... om het water buiten te houden. Uh, niet alleen voor, om huis en haar te beschermen, maar ook het vee van het vee, de koeien, die hadden wij dan wel niet, maar, maar de, de geit, de, de kippen, het varken, ja dat was de wintervoorraad van het vlees. Dus ja, alleen, dan, dan, dan moet je dat beschermen. Het waait nu ook behoorlijk, maar ik kan me voorstellen dat dat niet te vergelijken is met februari of eind januari 1953. ...totaal niet te vergelijken. Dat was gewoon een vliegende storm. En de berichten die ik op mocht vangen als klein menneke... Uh, ...was er zo een springvloed komen en een zware storm. Ja, tel uit je winst. En, en hoe zag dat er toen voor u uit? U woont hier, ik sta hier voor uw deur. Er staat een tafel binnen... Moest u daarop gaan zitten? Nou nee, we zaten allemaal in het keukentje achter. Hè? Want hiervoor was de, de nette kamer, zo dat heette. Met de twee bedsteden. Dus die waren opa en oma en daar kwamen wij niet. Maar we zaten achter in de keuken rond, rond een, ja, een gloeiend hete kachel. En toen kwam het water? En toen kwam het water, ja. Nou, het vuur ging zelf al uit. En bijna boven. Want ja, het, het zag er echt niet, niet netjes uit. hoor. Euh, Eerst begonnen ze te dweilen, maar dan was het dweilen met de kraan open. Maar, dus het water kwam binnen. En toen moesten we naar boven, ja. Maar uw huis is wel blijven staan? Ja, ons huis is ten nog blijven staan. Uh, van de ene gevel was de fundering onderspoeld. Dus die begon iets wat te scheuren. Maar de twee huisjes naast ons die zijn voor een groot gedeelte gewoon weggespoeld. Er staan twee uh, relatief nieuwe huizen, 1954 zei je hè, dat ze gebouwd zijn. Het huis wat hier stond is volledig weggespoeld. Iedereen heeft het wel overleefd in de nieuwe omgeving? Jazeker, hier zijn geen over mensen overleden. Eén ja, persoon is overleden aan een valt tijdens het vullen van de zakken zand. Maar dat, voor de rest is hier niemand overleden. Nee, nee, nee. En in uw familie is ook iedereen uh, veilig die ramp doorgekomen? De kant hier in Rameshoek-Sfeer wel, maar mijn oom die uit Zeeland komt of kwam, want anders is hij overleden. Die kwam uit Sint Maartensdijk, die had familie in Scherpenis, die had familie ook in Sint Anderland. Nou, en daar kwamen hele trieste berichten vandaan, plotseling. En dat is die man altijd bijgebleven. Er waren mensen overleden? Ja. Hij is ook nooit meer naar zijn geboortehuis geweest. Vanavond is er dus een herdenking om die watersnoodramp te herdenken... hier op het slachtoffer in Brabant. Gaat u daar naartoe en vindt u dat belangrijk dat dat nog steeds wordt herdacht? 60 jaar na dato? Ik vind het heel belangrijk dat het nog steeds herdacht wordt... om de in reten, dat we ook lering kunnen trekken uit het verleden. Van jongens, alles lijkt nu maar dat het allemaal zo goed gaat... maar we moeten daar zelf wel even goed naar kijken... dat we voorzorgsmaatregelen treffen. Want ik kan me heel goed voorstellen dat men in Zeeland er heel wat... Moeite mee had dat bijvoorbeeld de Oosterschelde open bleef. En het stormt nu heel erg. Ligt u dan toch nog een beetje wakker in uw bed? Dat u denkt, nou, ik hoop maar dat de dijken het houden? Nou, dat niet. Ik, uh, nee, nee, dat is. Uh, dat is eigenlijk wel voor, bij mij wel voorbij. Het enige waar ik dan aan denk, van, oh jee, als het dak van mijn atelier maar blijft staan. Hartelijk bedankt. Oké. Okay. Bijdrage was dat van Jet Mok. Straks in Napels is er geen geld meer om de stadsbus te laten rijden. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1961. Onbewust van het feit dat hij historie zou maken... liet de Amerikaanse chimpansee Ham zich uigeloos in de capsule plaatsen... die hem door de ruimte zou voeren. Ja, chimpansee Ham maakt deze dag in 1961 een geslaagde ruimtevlucht... en wordt daarmee de eerste levende Amerikaan in de ruimte. Al kwam de Chimpanout eigenlijk uit Afrika, vertelt Frank Paulet... Auteur van het boek Zo met Dubbel O de Ruimte in. Hem uh, hadden ze gekocht in Cameroen. Daar heet hij eigenlijk niet hem, maar Cheng. En Cheng was een, uh, een hele lieve chimpansee. En uh, die uh, werd samen met vijf andere dieren uh, getraind om, uh, om dus die missie uh, uit te voeren. Een maandenlange training op Cape Canaveral had hem geleerd zo te handelen, dat de instrumenten in de capsule zijn reacties zouden registreren. En hem had men uh, gekozen niet omdat het het slimste dier was, maar wel omdat het uh, het meest energieke dier was. Omdat uh, hij ook heel uh, goed gehumeurd was. was, altijd goed gezind. En, uh, dat, dat is toch wel vreemd, dat men niet voor de slimste koos, maar wel voor de, ja, voor de liefste aap. Met een vaart van 8000 kilometer, 1600 kilometer sneller dan men had verwacht, verdween de raket in een wijde boog achter de horizon. Maar uiteindelijk uh, is hem uh, tussen de lancering en de landing slechts 16 minuten onderweg geweest. En uh, dat dier is, uh, is geland in de Atlantische Oceaan. Het heeft dus een, een tijdje geduurd voor men hem uh, teruggevonden had in de oceaan. En ondertussen was er ook een gat gekomen in, uh, in die capsule. Ja, daardoor was, was die capsule vol water aan het lopen. En, en men heeft hem dus eigenlijk op het nippertje van de verdrinkingsdood uh, gered. En ja, dat dier werd dan uit die capsule gehaald. Daar zijn ook beelden van. Hè? En dat dier uh, was gewoon heel tevreden dat, uh, dat alles achter de rug was. Er was uh, niks aan de hand. Ik geloof dat hij wel een bloedneus had. Dat hij dus uh, een beetje onzacht gekomen was, toch? Maar dan kreeg je een appel en een, uh, en een halve sinaasappel en dat dier uh, bleek in goede gezondheid en in goede conditie te zijn, want hij begon dat meteen op te eten en was meteen opnieuw goed gezind. Ham the chimp has journeyed fast and far on earth and in space, showing the way for man to follow, earning the title of trailblazer in space. Hem is dan uiteindelijk wel een beroemdheid geworden, is veel in de kranten gekomen, in de tijdschriften, op televisie, noem maar op. En nadien heeft men hem in een uh, dierentuin ondergebracht, in Washington. En daar heeft hij nog 17 jaar geleefd, hij is uiteindelijk op 27-jarige leeftijd gestorven. Maar, dat, maar, maar het, het, het tragische is ook dat hem uh, gewend was van jongs af om tussen de volwassen mensen zijn dus tijd door te brengen. En, en dus eigenlijk meer met mensen om te gaan dan met uh, met ja, soortgenoten, dat hij het uh, in de dierentuin enorm moeilijk had om zich aan te passen. Dat dier was eigenlijk bang van soortgenoten. En toen hij die schrik eigenlijk heel goed overwonnen had... is het dier gestorven aan een hartkwal. kwaal. Dat is eigenlijk ja, een beetje een tragisch leven. Hè. Frank Paulet over een chimpanzee ham. De aap die deze dag in 1961 een geslaagde ruimtevlucht maakt. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Bijna 7 voor 10, de Cairo op Radio 1. We gaan naar Italië. Er reden gisteren geen bussen in Napels, niet vanwege een staking of zoiets... maar omdat er geen geld was voor brandstof. Edwige Zeedijk, goedemorgen, vanuit Rome. Goedemorgen. Hoe kan dat nou weer? Ja, er is al een, uh, ruim een jaar geen geld meer. Uh, het openbaar voorbedrijf uh, van Napels heeft ongeveer 300 miljoen euro te goed nog van de stad, van de regio ook. Dat is hun eigen baas, de stad Napels. Daarom moesten ze geld lenen bij de bank. Daar hebben ze ook nog 120 miljoen euro aan schuld openstaan. En nu zegt de bank, basta, je krijgt geen geld meer en nu kunnen ze dus de bediening niet meer betalen. Met andere woorden omdat de overheid dat busbedrijf niet bestaat betaalt nemen die kwalijk rijden er geen bussen meer. Ja, dat is het inderdaad. Uh, het zijn de toeleveranciers uh, die de benzine leveren... die hebben gezegd, wij krijgen nog 1 miljoen euro van het, uh, van het busbedrijf. Wij willen meer garanties dat we ons geld krijgen, anders krijgen jullie geen benzine meer. Dat hebben ze gisteren gezegd, dat had de eergistermiddag uh, gezegd. Toen heeft het busbedrijf een bericht geplaatst op Facebook en op Twitter... waarin ze zeiden, mensen, let op, we hebben geen benzine meer... dus morgen uh, waarschijnlijk uh, kunnen we de, de, ja, de service niet garanderen. En dat klopt ook. De reden in het begin ochtends 30 bussen ongeveer in Napels. En dat is ja een tiende van wat er normaal rijdt. Ja. En nu heeft de gemeente Napels natuurlijk standenpede de portemonnee getrokken. Of niet? Nou ja, inderdaad, die garanties zijn gekomen voor de toeleverancier. De banken, de gemeente heeft natuurlijk naar de bank gebeld. De bank heeft gezegd oké, okay, en dus krijgen de toeleveranciers hun garantie dat ze ooit hun geld wel zullen krijgen. En dus gingen ze gistermiddag weer uh, weer tanken. Dus aan het einde van de middag is gisteren toen begonnen de bussen weer te rijden. Ja. Dat is een druppel op een groene plaat natuurlijk. Zo'n garantie. De gemeente heeft gezegd in maart. Uh, komt er 100 miljoen euro vrij voor het openbaar vervoer in Napels? Dus ze moeten in ieder geval tot maart nog een beetje doormodderen zo. Uh, en dan kunnen ze even op adem komen, want 100 miljoen euro... ja, dat is dus nog niet eens genoeg. Uh... Nee. Goed, en het is ook nog zo dat de brandstofprijzen natuurlijk behoorlijk hoog zijn. Uh, ook, zeker in Italië. En ik geloof dat zelfs uh, chauffeurs of medewerkers van het busbedrijf nog zijn betrapt... omdat ze die bussen ook nog aan het leegtappen waren. Klopt dat? Ja, dat is vorig jaar inderdaad een nachtwaker geweest van het depot van de stadsbussen. Die had blijkbaar niks beters te doen, maar die werd inderdaad een heet, een heet, betrapt... terwijl hij Kent aan het tappen was uit de bussen. 150 liter had hij zomaar, en daar was een vermoeden, dus ze hadden camera's geïnstalleerd en ze konden hem inderdaad een heet, een daad betrappen. Dat was een aardige bijverdienste voor hem, denk ik. Juist, goed. Nou ja, in ieder geval is er dus een, een voorlopige oplossing in zicht... maar een echte oplossing dus nog niet, want uh, er is niet genoeg geld dus. Nee, en dat is typisch Italiaans. Uh, je wacht, je laat het natuurlijk doormodderen dat het eigenlijk niet meer kan, want dit is een probleem wat al jaren voortsleept. vanaf 2010 zeker. Dit, je, je komt niet van de ene op de een of andere dag natuurlijk met 300 uh, 300.000 euro, uh, 300 miljoen euro stuk, en dan krijg je ja een beetje, een beetje geld hier erbij, een beetje geld daar erbij. Dat is geen structurele oplossing. De linkse partij, Partido Democratico, die zegt ook dat het stadsbestuur hier echt wel uh, de schuld heeft. Want ze hebben geen strategische planning gedaan. Je moet natuurlijk op lange termijn plannen. Je moet natuurlijk zo'n crisis aanzien komen. De bezuinigingen zijn aangekondigd. Je moet daar ook strategisch bij zo'n bedrijf op vooruit spelen. En dat ja. hebben ze nooit gedaan. Goed, wij hebben hier problemen met de Vira. Zij daar dus met alle bussen. Dankjewel, Hedwig, vanuit Rome. Het is uh, bijna tien uur, dames en heren, we gaan naar de reclame en het nieuws. Daarna zijn we terug, dan met aardbevingsrisico's... door gasboringen uh, die, uh, uh, die worden groter... en die bedreigen zelfs de veiligheid van dijken. En er komt een asteroïde langs de aardescheer ten grootte van een half voetbalveld. Zometeen meer na Jan van der Putten. Tot zo. KRO. We serveren dan water en een broodje. Water en een broodje, dat klinkt als uh, eenzame opsluiting. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO.